Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er wordt een zeer grote brand in de Amsterdamse wijk de pijp. Er zou in de Ferdinand-Bolstraat een winkel in brand staan. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt met onder meer hoogwerkers. Er zouden meerdere gewonden zijn, sommigen moesten naar het ziekenhuis. De veiligheidsregio meldt dat het vuur grotendeels onder controle is. Na het grote datalek bij internetprovider Odido nemen veel klanten het zekere voor het onzekere en stappen over naar een concurrent.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 En Veldhoven in Brabant heeft een record gebroken. Daar hebben ze de langste Polonaise van de wereld gelopen. Maar liefst 1315 mensen deden eraan mee. Het vorige record stond op bijna 100 mensen minder. De Polonaise was in een feesttent op een parkeerterrein in Veldhoven. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend trekken buien over met mogelijk ook hagel of onweer. Vanmiddag wordt het uiteindelijk een graad of zes. Soms schijnt de zon, maar de kans op een bui blijft. Dit was het nieuws op slam. Dankjewel, Jeroen, een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmeister. Er staan negatieve vertragingen, 72 kilometer. Dat valt mij voor de tijdstip en de dag in de week. Uh, dit zijn de vertragingen vanaf een minuut of twintig. Op de A1 Amersfoort Amsterdam, tussen Inbrug en Hilversum Noord, om erbij een half uur vertraging, 4 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is afgesloten. Diezelfde A1-avond in Amersfoort tussen Stroen en Hoevenlaken om erbij de 30 minuten ook 6 kilometer file. Op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen A en Purmerend staat om onbekende redenen. Om en nabij drie kwartier vertraging, 10 km file. En de laatste lange vertraging van dit moment. A9 Alkmaar, Amstelveen. Tussen Heemskerk en Velsen. Drie kwartier vertraging er staat 7 kilometer file. Geen is op snelheid gezien. Dus als lekker kan deze ochtend. En als je goedemorgen stuurt in de app van Slam, maak je kans op die Slam Wintermuts. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door looping.nl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 Kom niet alleen sparen, maar ook dus bij Lidl. Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Mandarijnen per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop. pluxy Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone van Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Ik geloof dat dit in de geschiedenis van het programma nog niet is gebeurd, maar Anu is te laat. Ja. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Slim Ochtend Show. Uh, Iris Offenbach. Ah, daar zien we hem hebben. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's on the Litouwen. You're in my mind. Deze grove fout heb ik laatst ook gemaakt bij... Hoe heette ze? Justy. Die van Turn the Lights Off. Een grote slim hit. Zij kwam ook uit Litouwen. Ik zei, hey, de G-spot from Europe. Nou, en zij kroop helemaal ineens. ik dacht, wat vraagt die gast nou? Toen zei ik nog van, ja, het is de best hidden jam of Europe. En toen zei ze, yes, we have good berries. I love jam. Ze snappen mijn uitdrukkingen niet. Ben ik dan uh, iets te taal vast of zo? Ben, ja, ik, ben ik iets te. te... Uh, ik denk dat het vooral de manier is waarop je het zegt. Weet je, met dat afgebroken steenkolen Engels. De mensen hebben gewoon geen <laughs> idee wat je bedoelt. Uh, nou, lekker begin weer van de, de Slam ochtendshow op deze dikke dinsdag. We hebben de nieuwe Fisher zo. Dat wordt echt te gek. En ook en uh, Pala in de line-up. Hoe gaat het op de Olympische Winterspelen? Volgens mij staan we derde nu in het uh, landenklassement. Dus ver. oh, de Verenigde Staten heeft ons ingehaald vannacht uh, of in ieder geval uh, gisteravond weer. Uh, dus dat is uh, jammer. Maar weet je, als je dan toch kijkt naar alle landen die meedoen, dat Nederland dan op vier staat, dat is wel gewoon echt bijzonder. Van alle landen die meedoen? Ja, ja dat is echt wel bizar. En ja, ik heb het toch te doen met uh, de Belgen. Die staan laatste. Helemaal het laatste? Helemaal het laatste. Hoeveel landen doen er mee eigenlijk? 26. Oké. Okay ja, dat is, nog niet, dat is nog niet heel verkeerd. Ja, maar ja, dan doe je mee aan die Olympische Spelen... en dan sta je laatste. Ja, het is dus ergens ook wel weer lullig, ja, inderdaad. Kun je beter vier staan, zeg ik dan altijd. Maar. Ja, over iets lulligs gesproken en de Spelen. Ik vond die gisteren, die Dennis van der Gun, die is... Uh... Uh, die wordt door het slijk gehaald online. Heeft Dennis al gereageerd eigenlijk? Ik heb geen idee eigenlijk. Ik zal ondertussen even kijken of hij al een verklaring heeft gegeven. Dennis lijkt me ook wel gewoon zo'n oude, oude gast... Die, die gewoon niet echt een telefoon heeft ook. Die, die dit een beetje mist. Geen idee heeft hij. Oh ja, ja. Dennis uh, van der Gun, jongens, dat is de coach van uh, Femke Kok... die. Uh haar olympisch goud heeft gehaald natuurlijk, op de 500 meter. En uh, wat zei hij daar op het podium? Laten we even luisteren. En ik dacht, ja oké, okay, olympische titel, wat wil je nou nog meer? Eén ding heeft ze nog niet, en dat is een hele leuke vriend. Oh, <laughs> ja, dan ben je dus olympisch kampioen en dan zeg je coach even, ja, ze heeft al een hoop, maar nog geen vriend, dus ze is niet helemaal volmaakt, zeggen mensen nu online. Maar ja, vrouwen die het vooral voor haar opnemen. En het is een hele on, ongunstige gekozen bewoording op een heel ongunstig moment, zou ik zeggen. Ja, ik vind het... Ja... Ja, ergens denk ik, het is haar coach. Dus zo'n grapje moet dan misschien kunnen. Maar anders. Ja, doe dat lekker onderling. Ja, precies. Anderzijds denk ik, ze heeft toch goud gewonnen. Doe dan, uh, wat is dat dan? Het, eigenlijk zegt hij van: je, je hebt uh, goud gewonnen. Maar je hebt geen vriend. Dus je bent minder dan ons allemaal. Ja, ja. Ja, ik uh, denk wel in de verdediging van Dennis dat hij gewoon een beetje. kijkt naar die Jutta natuurlijk. Die, die leuke vriend heeft helemaal bekend. En het uh, showbiz leven. En ik denk dat dat gunt hij dan Femke Kok ook wel. Maar daar zit zij misschien helemaal niet op te wachten. Dus dat moet je helemaal niet invullen voor zo'n ah, maat. Het zal niet negatief bedoeld zijn. Dus nee, ja, het nee, is nee, gewoon een sympathie. Maar ik snap de ophef dan ook weer wel, weet je. Het is 2026. Dan lok je het gewoon uit. Ja, het is een hele domme opmerking. De Slamochtend Show, Anou en Marijn hier. En ja, ook Marijn hier. Die heeft nog geen vriend. Onze nieuwe snuffelstagiair met een neus voor nieuwtjes. André Hazes. De zanger heeft zijn neus laten opereren vanwege zijn neusprayverslaving. André, wat kan jij nog op tv gaan doen nu je neus helemaal fucked is? Een kookprogramma. Oh. Een koopprogramma met cocaïne bedoel je? Dat vind ik heerlijk. Ja, ja. Maar die uh, slam-ochtendshow, uh, die lijkt je voor vandaag dan wel wat? I love it, echt. Ja, wij ook. Dus uh, welkom tot tien uur. En natuurlijk hebben wij dan nog de laatste Ja, ja. Stel jezelf even voor, zeg hem! Ja, dat is goed. Ik, uh, ik ben Barry, uh, Ja, 44 jaar en ik dacht, uh, ik heb wel zin in zo'n uh, zo mooie winterbeds. Oh ja, nee, dat uh, snappen we, Barry. Goedemorgen. Waar bel je vandaan? Hey, goedemorgen. Ja, momenteel vanuit Den Helder. Den Helder? Ah, okay. ik, ik dacht toch een soort accent te proeven. Nee, dat is, kan toch eigenlijk niet? Want ik, ik kom niet uit Den Helder. Ik, mijn, werk, mijn werk is in Den Helder, maar ik kom wel uit de buurt van Zwolle. Oké. Okay. Ja, misschien dat dat het is. Ja, maar Zwolle heeft ook niet echt een, echt een accent. Hè. Dat is niet echt uh, Achthoek Twente. Dat is meer... Uh, ja, ja, misschien een beetje drenzig. Maar nee, ja, ik denk het niet. Hè. Dat is gewoon uh, ABN. Nee, dat is, er zit misschien wel iets aan, maar... Uh, uh, ja, ik probeer het altijd een beetje te verbergen. Oh ja, ja, ja. Hey, en Barry, wat ga je doen in Den Helder? Ja, mijn, mijn werk zit hier zo. Ik werk bij Defensie. oh, oh. zit Defensie daar ook? zit door heel Nederland, ja. ja de, marine, de marine zit hier mooi in het noorden. Is dat een strategisch punt? Ja, nou, het is handig dat het daar zit, hè? Oh, ja, ja. Je, Moet je nog naar Groenland onlangs? Nee, nee, nee, nee, ik kom volledig niet uh, op pad. Ik uh, blijf voorlopig nog even in Nederland. Want ja. jij doet de catering bij de feesten. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik, zit wel in de, in de technische kant, maar uh, momenteel even op een, een kantoorstoel uh, en niet op een ijlende. Oh ja. Geval. Ik denk dat Den, Den Helder is ook wel een veilige plek om gestationeerd te zijn, want ik denk je, je hebt ook al die havens in Nederland en Poetin heeft natuurlijk ook zo'n zo uh, kaart en die gaat dan kijken van wat is nou strategisch om op te blazen. Ik denk nooit van zijn leven dat hij bij uh, Den Helder komt. Ik nee. denk eerder uh, Den Rotterdam. Uh, Den Haag. Ja, uh, maar als, uh, meteen had hij Den Haag door de warm met Den Helder. Ja, uh, misschien de haven van Texel of zo, dat hij denkt van, uh, nou doen we daar ook, uh, maar Den Helder, ja, waarom zou je dat nou in godsnaam opblazen? Ja, nou ja. Dus de enige van de redenen zijn nog hier heel veel uh, grijze boten liggen. En anders. Uh, ja, Barry. Ja, ik op. Barry, we sturen jou de Slam Wintermuts omdat je de eerste was. We hebben je een hele fijne dinsdag. Hey, bedankt. Super toffe junior zijn de Slam ochtend show. Net A maar. Met zijn nieuwe Rain. Hij ah, houdt natuurlijk ook van water. Het is uh, bijna half acht. De Slam mocht het show uit je speakers. En hoe kan jij ongestoord de Olympische Spelen kijken op je werk zonder dat je baas je erop aan mag spreken? Oeh, dit zijn juicy tips die je wil hebben. Hoe ben je je baas te slim af? Je hoort het zo. En Bruno is er ook bij. Met Slam begint je weekend al op vrijdag.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 Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Pepsi, Sissi en 7up. Per 1,5 liter 1 plus 1 gratis.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 Wat aankomt. Zo mok warme Ah, Maakt de heel je winter goed. Boek de mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. reizen Live your dreams. Ze hebben nu bij Quantum 15% korting op alle vloerkleden. Kom ook korting shoppen.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 Hey Slim, goedemorgen. Dit is je razendsnelle weerupdate van Weer Online. Deze ochtend trekken buien over, mogelijk met hagel en een klap onweer. Vanmiddag wordt het uiteindelijk overal wel droog. Een graad of zes, soms schijnt de zon ook nog. Nou, altijd maar afwachten, maar we gaan het meemaken. Dankjewel, weer Online. We gaan naar de weg Flitsmeister... met de grootste files nu op de A1 bij Kootwijk en Apeldoorn-Zuid. 40 minuten, dat komt door een kapotte auto. En op de A7 is uh, een serieus ongeluk gebeurd tussen Avenhoorn en Weide-Wormer. 15 kilometer kost je een half uur extra. Dan de A8, dat is West-Zaan en Bruggen over de Zaan, 11 minuten. En op de A9 bij Akersloot en de Wijker, tunnel, 12 minuten gemeld. A27, gorkum Lexmond, 13 minuten en de laatste alweer. Op de A28, bij Nijkerk en Amersfoort-Vathorst, 12 minuten. En dan één flitser, dat is de A9, Heilo, richting Alkmaar, bij 69,1. En dan nog even razendsnel het laatste nieuws. AMP. Wie weten het wel. Hier is Jeroen. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij een grote brand in de Amsterdamse wijk de Pijp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het vuur in het winkelpand met huizen erboven is grotendeels onder controle. De brandweer doet sloopwerk om ook bij de laatste brandhaarden te komen. Internetklanten van Odido stappen over naar andere providers sinds het bekend worden van een groot datalek. Het zijn er honderden, drie keer zoveel als begin deze maand, zegt een overstapsite tegen het AD. En maar een handjevol mensen dat een diploma heeft om iemand te kunnen reanimeren... geeft zich op als vrijwilliger om dat ook echt te doen. Volgens de Hartstichting zijn mensen bang dat ze iets fout doen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP. Dankjewel, Jeroen. Tot straks weer. Zometeen ga je het horen hier op SLEM. Hoe kan je je baas te slim af zijn? En mag jij gewoon op het werk de Olympische Spelen kijken? Je hoort het zo. Blijf luisteren. Anul en Marijn. Anul is het, hè? Ja. Ik vind jouw naam heel moeilijk. Ik hoor het vaker. Marijn is een stuk makkelijker, inderdaad. Overigens niet in de omgang. Bruno Mars nu, met deze. Het is half acht. You step with a I ain't never seen. Yes, you did. So girl, if you talk like you want, come and talk to me But look, here, yeah, it would burn. na 28 jaar, want het is half 8. Ik sta op de parkeerplaats op een punt om kantoor binnen te gaan. Ik vind het eigenlijk wel welletjes geweest. We go hide away in daylight We go undercover without the sun Got a secret side in plain sight Where the streets are empty, that's where we run Van Alessio en Slam Classic van die bovenste plank. Jeanne Paul komt er ook aan. En een nieuwe Topic met Fireboy DML, die is goed. Anou op je bijrijderstoel, Marijn Magazijn. En wij kijken de hele dag met een schuin oog. Maar ja, wij werken dan ook in een bedrijf met verdomde veel tv's en schermen overal. Het is bij ons niet zo gek dat de televisie aanstaat. Hoe kan jij er nou voor zorgen dat ook jij op je kantoorbaan... gewoon lekker de Olympische Spelen mag kijken? Zonder geruzie met de baas. Je hoort het nu. Tenminste, het ligt ook een beetje aan uh, naar wat voor beroep je doet, hè Marijn? Uh, ja en nee. Super. Kijk, het simpele antwoord is, uh, strikt gezien als je naar de wetgeving kijkt... kun je niet naar de winterspelen kijken in uh, de tijd van je baas. Je bent namelijk iets aan het doen waar je niet voor uh, betaald wordt. Daar is een, uh, een leuk woord voor, toch? Uh... Uh, uh, ja, dat heet uh, daguren... Ja, ja. dagdiverij. Dagdiverij. Dagdiverij noemen ze dat. Dagdiverij. Uh, dus het, in theorie zou het niet mogen. Kijk, in goed overleg mag natuurlijk alles. Maar juridisch is dit heel erg glad ijs. Uh, het wordt namelijk gezien als dagdieverij Ook wel het stelen van uren van je baas. En daar mag je gewoon voor ontslagen worden. Ja, dat vind ik heel heftig. Maar ja, er zijn mensen voor minder ontslagen, zo is het ook. Ja, uh, ja, en dan is natuurlijk de vraag... hoe doe je dat wel? Ik weet het niet. Je hebt je het antwoord niet. Je kan toch gewoon wat, wat grote termen gooien hier? Je kan toch zeggen, dit is een evenement dat maar één keer in de vier jaar gehouden wordt. Het is dus uitzonderlijk, uh, of het groepsgevoel, het, het verbondenheidgevoel, dat zorgt voor een positieve werksfeer. Dat ja, zou ik erin dat, willen gooien. Dat ziet de baas niet terug in zijn portemonnee in principe. Als ik positief op mijn werk zit, met een gevoel van uh, trots, <lacht> dan werk ik harder. Ook als ik gewoon achter een toetsenbordje zit. Maar nou, Ik weet wel, ik heb een tijdje bij een uh, autodealer gewerkt. En uh, dan gingen we op zaterdag werken. En dan, uh, wij zaten dan in, uh, in twee rijen zaten we te werken. Maar het was een hele grote werkvloer. En dan gingen er uh, twee mensen ging dan helemaal achter in het pand zitten. Ja. En dan wist je gewoon als je halverwege de dag bij hen kwam kijken... dat ze Netflix aan het kijken waren. Oh, wow. en, dus ik denk ook dat het toch neerkomt op de plaats... waar je plaats plaatsneemt uh, op kantoor. Kijk, als je open en bloot ergens gaat zitten... Maar als je ergens in een hoekje gaat zitten. Ja, dan kun je echt wel je telefoon neerleggen. om uh, met een schuin oog tijdens het werken die, die spelen te kijken. Dat de, denk ik ook. Zou ik willen stellen. En je kan altijd zeggen dat het een familielid van je is die meedoet. Dus als Femke Kok aan de start staat, zeg je. dat is mijn nichtje. En dan moet hij bijna wel. Dat vind ik nog de beste tip die we ja. hier geven. Zeg gewoon eh, dat het familie, familie is, is ja. van jou. Nou ja, ja. Uh, wat een super tip. Je hoort dat het allereerst de beslem. Als ik hier niet zou werken, zou ik altijd naar de slemochtend Ochtendshow luisteren. Want die verbeteren mijn leven gewoon. Ze boosten mijn leven, zou ik willen zeggen.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 Put your body And I better shake that thing, yeah, da -na da da da Jodie and Rebecca, woman, oh, get busy Just shake that booty non-stop When the beat drop, just keep swinging it, get jiggy Get crunked up, percolate Anything you want we call it, I let it If I don't take pity Mo' have see you get life on the rhythm of my ride And my lyrics up my body like Us, to get next with us, then y'all vex with us. Oh. From the day my banch I like ignite my flame, you're I call my name and it is my fame. Oh. It's all good, girl. Turn me on till the early morning. Let's get it on. Let's get it on till the early morning, girl. It's all good, just turn me on. Y'all don't sweat it. Don't get agitated, y'all go out, rotate. Call anything you want, you know you must get it. From in here, my mention, no easy tension. Y'all run the program, just go up with it. Yo, have a good time. Up the mind 'cause nobody care. This your man it. Uh, you are the number one. Girl, wave your hand, make them see the wedding band. Yo, sexy ladies want fun with us. You know the car with us, them not war with us. You know the club, them want flex with us. To get next to us, them not vex with us. From the day my band tried, night my flame. Girl, call my name and it is for fame. It's all. Don't percolate anything you want for, call it oscillating if I don't take pity Want to see you get life when they redeem it a ride And my lyrics up about electricity Y'all know about it, y'all tell you nothing cause you don't know your destiny Yo, sexy ladies want war with us Inna the car with us, them now war with us Inna the club, them want flex with us To get next to us, them now vex with us From the day my bond tight, night my flame Girl, I call my name and it is my fame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 I better shake that thing, miss Donna, Donna, yo Miss Jody and the one named Rebecca, yo Shake that thing, yo yo, and I shake that thing, yo And I shake that thing, miss Canna, canna, yo Hey, yo From go good side Sexy ladies won't part with us You know the car with us, them not war with us Inna the club, them won't flex with us To get next to us, them not flex with us oh. From the day, my band tag, like night, my flame Girl, I call my name and it is my fame It's all good, girl, turn me on Till I earn them on, let's get it on Let's get it on, till I earn them on Girl, it's all good, just turn me on Yo, sexy ladies won't part with us You know the car with us, them not wire with us You know the club, them won't flex with us To get next with us, them not flex with us From the day my bond tight, my flame. Girl, I call my name, yo, it is for fame It's all good, girl, turn me on Till I earn them on, let's get it on Let's get it on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 Voor acht, dinsdag de 17e van februari. Het Chinese nieuwjaar begint vandaag. Oh, het jaar van het paard is begonnen. De viering van het Chinese nieuwjaar duurt 15 dagen. Families eten dan samen, veel mensen hangen versiering op in hun huis. Opvallend is dat veel versiering dit jaar in de vorm is van Draco Malfides uit Harry Potter. Zijn Chinese naam lijkt verdomde veel op het Chinese woord voor paard. En de acteur heeft zelf ook laten weten dat hij het in eer vindt. Nou, dan gaat het extra hard daar in China. Het jaar van het paard staat symbool voor vrijheid en energie. In Nederland is het vandaag Doe Vriendelijk Dag. Dus geef eens een complimentje aan een collega of beter nog... Een vreemde. Wij kregen er net een binnen van de Remco nog. Heeft vandaag al iemand tegen jou gezegd dat je echt fantastisch werk hebt? Afgeleverd? Nee? Echt niet? Misschien moet ik dan een keer aan het werk gaan. Oh. En vandaag begint de ramadan, of morgen pas, als de nieuwe maan wordt waargenomen. Dus euh, nou, sterkte en heel veel succes. En euh, nou, ook veel plezier natuurlijk aan iedereen die eraan meedoet. Ramadan, ramadan, ramadan. Mag een maandje niet eten tot zo zondag gaan. En dat is wat het is. Tien voor acht, the show. Dan gaan we hier ook even ramadan met La Fuente. Zo naar deze. Nieuwe muziek. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Gabri Ponte en Sam Harper. Words. Clap down black and gold She's in the shot I yeah. yeah. Slam Ochtendshow, Show, waar het 5 voor 8 is geworden. En zometeen ga je het horen. Ja, het is een beetje een gore truc, maar het werkt wel. Hoe kan jij altijd gratis eten in een restaurant? Deze week werd er nog een bon van 600 dollar verscheurd. Door één gore trucje. Blijf luisteren naar je ochtendshow. Slam coming up. I said...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 Ghostface is terug. I've been planning this for a very long time. Beleef het nieuwe deel van de horror franchise Scream. Where is my Scream